Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft een soort bezorgdienst voor gevangenen opgerold. Drie mannen zijn opgepakt. Die zouden drones met drugs en telefoons eraan hebben gebruikt... om naar de cellen van de ontvangers te vliegen. De gevangenen konden het spul dan door het raam heen pakken. Er werd bij gevangenissen in Nederland, België en Luxemburg bezorgd. Veel pogingen mislukten omdat bewakers de drones in de smiezen kregen. Bijna alle mensen met een onveilige Babu-bakfiets hebben zich gemeld voor compensatie. 10.000 bakfietsen zijn teruggeroepen omdat het frame ineens door midden kan breken. Een advocatenkantoor probeert namens de gedupeerden een schadevergoeding te regelen en heeft een officiële brief gestuurd. Daar heeft Babu nog niet op gereageerd. 1 plus 1 gratis, 2 halen, 1 betalen. Nog nooit gaven we zoveel geld uit aan aanbiedingen als vorig jaar. Gemiddeld was de korting 33%, maar bij duurdere dingen als vaatwastabletten, shampoo en tandpasta werd soms wel de 70% aangetikt. Een nadeel is er ook voor de winkels zelf, want je moet dan ook steeds genoeg voorraad hebben, zegt deze supermarktmanager. Het wordt steeds moeilijker om uh, dat wat je belooft waar te maken, uh, want het is, het is niet moeilijk om een aanbieding te beloven aan de klant. Die kun je bedenken, maar om hem vervolgens zeven dagen per week beschikbaar te hebben voor die consument, zodat geen consument teleurgesteld wordt, daar zit natuurlijk wel een uitdaging. Het bedrag dat jaarlijks wordt uitgegeven aan aanbiedingen zit al jaren in de lift. In Rotterdam begint vandaag met de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Inwoners van de stad kunnen online een vragenlijst invullen om aan te geven waar de opvolger van burgemeester Abu Taleb volgens hen aan moet voldoen. Stadsomroep Open Rotterdam ging eerder al de straat op, onder meer met de vraag... Zou de nieuwe burgemeester een vrouw moeten zijn? Nou ja, waarom niet? Dat vind, vind ik ook prima, weet je wel, want die kijkt daar dan toch weer op een hele andere manier naar. Blijft er eigenlijk maar één kandidaat over, Arne <laughs> <aan de> Slot. <laughs> Dat zou uiteraard een goede keuze zijn. Waarschijnlijk gaat het niet gebeuren. Ja, puur pure basis van gevoel zou ik Arne Slot zeggen. Ja, ja. Maar qua politieke kennis zal het waarschijnlijk Hugo de Jonge worden. Nou, hij denkt dus Hugo de Jonge, maar zou eigenlijk het liefst hebben... dat Feyenoord trainer Arne Slot de ambtsketting omkrijgt. Het weer nog een frisse, maar mooie lentedag vandaag. Strak blauwe lucht, droog en volop zon bij 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden...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 Kijk, ik word het duifje, moet ik altijd even dat de drumstal wegtrekken dan, hè? Ja, mooi, hè? The Ventures. Ja, The Ventures met the Don't What? Run, heet dat nummer trouwens. Walk. Walk, don't, don't run. run. Walk, ja, don't ja, run, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ha, zo, nou, het laatste uur alweer, uh, jongen, dit is... Ja, dat hoop ik maar niet dat het mijn laatste uur is. Uh, nee, nee, nee, nee <laughs> dit, is, uh, dit is niet het laatste uur, maar uh, ja, gewoon, hè, ja. Nou ja, goed, uh, wat gaan we het laatste uur doen? Nou, we, nou, uh, we, we, we al wachten al even gast. op de volgende gasten en uh, die staat waarschijnlijk... Uh, uh, Misschien wel in een filet, hè? In de filet. American, of, uh, American filet. American filet. Met uh, uh, oudjes. Ja, daar moet, daar moet hij de grens nog over natuurlijk. En moet, nog dan moet hij, ja, dan moet hij een vlucht nemen of met de boot. En Dat gaat hij niet redden, dat maar hij komt er nu aan. Hij komt er nu aan. Hij komt er nu aan. Dan dat zet dan. ik hem gewoon even een stukje muziek <laughs> op, hem. Zometeen introduceren. <laughs> Better say goodbye I got a Yoko Mata Hoover back What did you do then? A Yoko Mata Hoover back What show sure is grand Makes your eyes look red And your tongue turn green The strongest mess that you ever seen To your hand Used to be real strong It kept me straight When you did me wrong But the Yokomata Hooba Bakwa is the plan. Got a Yokomata Huba Bakwa to two hand. The Yokomata Huba show his plan. Makes your eyes look dead as you and dream. the tongue turn green. The Yokomata Huba Bakwa makes you scream. Be real strong It kept me straight when you did me wrong. As time went by, you just got so mean. But the yoke-mata back what is the thing? I got a yoke-mata, back what you do hand. The yoke amata back for show his friend. Ja jongens, er gebeurt hier van alles natuurlijk. Uh, de duifjes zijn binnen en dan is er een grote puin op natuurlijk weer. En er staat hier iemand bij me met koekjes en ik moet praten en ik mag een koekje pakken. Maar ik doe het wel, dus eerst maar een stukje muziek. red dog running free, in the hills up to Epicavenny. I've got to get there and fast. If you can't go, then I promise to show you a Ja, nou eventjes twee nummers achter elkaar. Het moest eventjes, want er was hier enorm te temult in die duiventil. <laughs> ja. Dus uh, ja, uh, Charles, nou, ik geef jou graag even de microfoon. Ja, nou, helemaal mooi. Uh, luisteraars, uh, uh, in de studio inmiddels aanwezig Sven Duif. Ja. Okay. U, hoort, u hoort Duif. Familie Van of... Ja, ja. Volgens ja. mij ken ik jouw vader ergens van. Ja, ja. ja er, ooit is er ergens iets met een zwemmertje gebeurd. En uh, <laughs> nou ja, linksom, rechtsom, het was en, ik er ineens. En, ja. die, en die was de eerste, het zwemmertje. Is het zo, ja? Ja, ja, ja. Oh, ja, ik weet het niet. Die heeft gewonnen. Ik was alleen maar aan het zwemmen, ik uh, weet verder van niks. Ja. <laughs> een duif die aan het zwemmen is, wat is zin er allemaal goed. Ja, ja, ja. Sven, uh, welkom in de eerste plaats natuurlijk. Uh, jij bent, uh, ja, ik ben natuurlijk de trotse vader. Maar ik, ik durf toch uh, best uh, te zeggen dat jij bent een uh, multifunctioneel uh, bezig bent. Je, je doet van alles. Je, je ontwerpt websites. Je bent ambulancechauffeur. Je zingt. Je speelt een aantal instrumenten. Autodidact. Uh, aangeleerd, zeg maar. Uh, je ontwerpt posters. Ben ik nog wat vergeten? Uh, Nee, dat is wel een redelijke opzomming zo. Ja, ja. ja. ja, ja. ja en, uh, uh, nee, we zijn wel wat vergeten. Je studeert ook nog verpleegkunde. Ja, ik studeer ook nog, ja, klopt. Ja, ja. en uh, dat deed je op uh, mbo-niveau ja. tot dusver, maar dat wordt... HBO? Ja, ja klopt. Ja, de cijfers waren iets te hoog voor de werkgever. Dus op zich, nou, op zich een luxe probleem natuurlijk. Ja, ja. Uh, dus toen zeiden ze, van, nou, waarom ga je niet uh, verder op het HBO? Dus dat, uh, dat, dat ga ik nu doen. Ja, ja. en uh, welk van die onderdelen... Uh, ambulancechauffeur, uh, verpleegkundige, zanger... Uh, uh, uh, ontwerper van uh, posters, uh, uh, websites... wat vind je het leukst om te doen? Nou, ik denk het feit dat ik het allemaal nog steeds doe... maakt ook dat de keuze zo lastig is... Um, ik moet zeggen, het ambulancewerk, uh, ja, ik noem het eigenlijk nooit werk. Want zo voelt het ook niet. Het voelt nooit als werk. Um, dus ik, uh, ik werk eigenlijk, het voelt nu niet alsof ik werk in mijn leven. Laat ik het zo zeggen. Je hebt, uh, elke dag bedrijft je je hobby eigenlijk. Nou ja, hobby ja. <laughs> ik weet niet of het leed van anderen een hobby uh, mag noemen. Maar, um... Omdat je het leuk vindt waarschijnlijk. Omdat ik het dan leuk vind. Ja. ja precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou is het uh, vandaag de internationale dag van de vrouw. En dat doet mij herinneren aan een jaar geleden dat ik Dylan Jessicus uh, heb geïnterviewd. Het ging toen over het lastigvallen van uh, hulpverleners tijdens het uitoefenen van hun functie. Was toen bij de brandweer, maar goed jij bent de ambulancechauffeur. Uh, hoe, uh, heb je daar al uh, negatieve uh, dingen meegemaakt wat dat betreft? Um, nou ja, ik, ik ben opgeleid in Amsterdam, uh, in Amsterdam stad, uh, in het centrum en in de Bijlmer. En, uh, ja, het komt wel eens voor dat je daarmee te maken krijgt. Moet ik wel bij zeggen dat het 9 van de 10 keer... dan mensen zijn die onder invloed zijn van alcohol of drugs. Dus of ze dat dan bewust doen... Um, kijk, het pilletje neem je bewust. Hè, of, of het middeltje neem je bewust. Maar de, de handelingen daarna die zijn natuurlijk niet altijd bewust. Um, en ik denk ook dat je er zelf heel erg veel invloed op kunt hebben. Um, door um, ja, je op een bepaalde manier op te stellen... En, uh, en ook gewoon duidelijk grenzen te stellen. En als je twijfelt, uh, dan vragen we daar onze de blauwe vrienden, noemen we ze ook wel bij. <laughs> ja, ja. En dan... Uh, Heb je ja. het over politie en politie. boa's? Ja, vooral politie, ja. Want is het nou een automatie dat als een ambulance wordt opgeroepen, dat automatisch politie meekomt? Of moet dat apart gemeld worden? Vaak als, er, uh, nou, als het een melding geweld is, dan gaat de politie eerst. Dan mag de ambulance zelfs nog niet ter plaatse komen voordat de politie de, de situatie veilig heeft gegeven. Um, als het gaat om uh, drugs uh, en iemand die uh, verdenking heeft uh, van, dat noemen ze dan een drugsdelier of een, of een uh, excited delier van drugs. Dus dat iemand echt in een psychose zit. Dan gaat ook eerst de politie kijken of het veilig is voor ons. Um, ja en soms kunnen we zelf als, als ambulance team de politie meevragen. Het hangt een beetje van de melding af. Ja, <kijf> best wel heftig allemaal toch. Um, het kan wel eens heftig zijn. Ja, ja. ja, nou ben ik al een keer, dat kan ik de luisteraars wel verklappen... meegewezen op zo'n ambulance. Uh, zo'n opleiding als ambulancechauffeur... Ja, je wordt, hoe lang duurt die ongeveer, die opleiding? Um, ja, zo'n zo zeven, acht maanden. Ja, ja. En, en, want dan leer je rijtechniek... gespecificeerd op, het, op je heel snel verplaatsen door het bestaande verkeer... Ja. Om, uh, om een patiënt uh, of iemand die in ernstig noodverkeer te bereiken... Uh -huh. uh, uh, ik ben mee geweest met jou Nou, ik zag groene, groene geel in die auto Dat ja. was echt, echt een hele, best wel een, een spannende ervaring uh -huh. Want je komt op de, op de andere rijhelft Dan komt het, het verkeer komt je tegemoet ja. en, en dan leer je dus tijdens een opleiding Hoe je, hoe je daarmee om moet gaan En hoe je kunt anticiperen op zaken ja, je leert inderdaad, naar nou wat wij dan gedaan hebben, dat noemen ze dan tonnen, heet dat. Dus dan ga je inderdaad tegenovergesteld naderen, is dat. Ja. Dus uh, dat mag alleen op wegen waar geen middenberm is. Hè? Dus waar je nog eventueel de mogelijkheid hebt om ook weer terug te keren naar je eigen weghelft. Dat is op zich natuurlijk wel handig. En wat je eigenlijk doet, is je haalt niet zozeer de auto voor je in. Maar je gaat naar de linker weghelft in de hoop dat de auto die je tegemoet komt afremt en de auto die voor je zat ook afremt... zodat je eigenlijk creëert dat jij je eigen snelheid blijft rijden... en dan de auto voorbij kan gaan. Maar ben ja. ik toch nog één discipline vergeten. Dat is te presenteren. Want uh, <laughs> hij, heeft, hij heeft zijn mondje ook wel bij hem, hè, die Sven. Ja. Ja. Mm. Hij heeft hetzelfde snaveltje. Hetzelfde snabeltje. hetzelfde nest. Ja. Zullen we ja. <laughs> even een stukje muziek tussendoor doen, Willem? Ben je daar helemaal klaar voor? Ja, hey Sven, wat vind jij van het nieuwe zonkwestie van het liedje? Um, Europapa. Ja. Uh, ja. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ik vind ergens een leuk liedje. Maar het past bij het Songfestival. Ik zou het niet in mijn Spotify-lijst hebben... als het gewoon mijn alledaagse liedje was. Maar ja, het past bij hem. Dan zet ik even nu een ander nummer op dan. Ik haal hem wel weer weg. Dat geeft helemaal niks. nee hoor De Verenigde Staten. Diana Ross, I hear symphony. Je luistert nog steeds naar The Boys Are Back in Town live. Kom Luister de jij studio. wel naar de symphonies, man? Zandvoort, hem? Zandvoort. Geef niet, Charles, hoor. Dat je er gewoon doorheen gaat, no. vind ik helemaal niet erg. Nee, daar hebben we het zo meteen wel over. Ja ja ja ja, ja. ja, ja, ja, ja. goed. In de studio hebben we Sven Duif. En, uh, nou, Charles, dan kom ik bij jou. Oh jee. <laughs> ja? ehm... Uh, um. We hadden het nou over? Zei het nou we hadden het over het ambulancewerk. Ja, we hadden het over ambulancewerk. Uh, jij hebt ook alles. Uh, uh, uh, toen je aan het shoppen was. Nou, shoppen, uh, En bij de supermarkt uh, liep. Als iemand. Uh, denk, uh, het leven gered, hè? Nou, helaas niet het leven gered, want het was niet, uh, niet succesvol helaas toen. Oh. Ja, het, was, oh. het was inderdaad in de supermarkt, daar was een, uh, een, een meneer stond voor mij in de rij. Ja, het, het klinkt misschien een beetje gek, maar ik, ik heb het idee dat ik soms ook een beetje dingen op me afroep. Dus, dus ik blijf vooral zitten deze uitzending, dan gebeurt er niks. Ik sta niet op. Nee, nee uh, ik stond in de rij bij de supermarkt en uh, er was een, een wat, wat oudere man van uh, eind 70, die was zijn boodschap op de band aan het leggen. En uh, die uh, was al een beetje kortademig. Dat viel me op zich al op, maar goed, uh, iedereen was verkouden. En dat uh, was vorig najaar, of uh, na de zomer in ieder geval. En die meneer draait zich om en uh, zegt... ja, ja, meneer, ik voel me niet zo lekker, ik voel me niet zo lekker. Maar ik zag eigenlijk al meteen, doordat je veel patiënten ziet... zeg maar, in je dagelijkse werk, uh, dat, het, uh, dat het mis was. Um, dus ik heb die meneer uh, laten zitten daar op, op de grond... En in eerste instantie met zijn rug gewoon tegen de stellage aan. En, uh, en ik zag eigenlijk al snel dat we richting een reanimatiesetting gingen. En dat werd inderdaad een reanimatie. Daar zijn twee ambulances bijgekomen, zoals dat gaat. En de politie en brandweer komt er dan bij. Waarom zijn er twee ambulances? Um, dat is eigenlijk omdat um, de verpleegkundige uh, uh, niet genoeg handen heeft om alle handelingen te doen die, uh, die bij een specialistische reanimatie, hè, die de ambulance doet. Um, dus zowel het masseren en beademen als zijn ook medicatie geven om uh, proberen het hart weer op, op gang te krijgen. Um, dus vaak doet de eerste ambulance doet samen de, het luchtwegmanagement en het masseren. En de tweede ambulance doet dan uh, de, de circulatie, zoals het heet. Dus die doet dan de, de medicatietoediening. Um, uh, op zich, tegenwoordig met alle middelen die we hebben, zou je het in theorie ook met één ambulance kunnen doen. Um, want we hebben een, een, een, bijvoorbeeld een reanimatierobot: hè, uh, dus een, een, een mechanische thoraxcompressor. Dus, dus een apparaat wat uh, voor ons kan masseren. Um, dus het zou in theorie nu ook met ze, gewoon met één auto kunnen. Maar um, uh, ja, het is toch handig om uh, ook met twee mensen te kijken. vaak naar wat is nou de oorzaak van, van de hartstilstand. Hè? Want dat kan natuurlijk, iedereen denkt altijd: oh, iemand zal een hartaanval hebben. Maar een, een, een hartstilstand kan natuurlijk uh, meerdere oorzaken hebben. Uh, en die lopen we volgens een protocol allemaal na. En proberen we uit te sluiten. En dan, uh, daar heb je dan twee teams voor nodig. Maar Hoe, hoe herken je dat dan zo'n oorzaak? Want ik bedoel, aan de buitenkant kan je niet zien wat er van binnen gebeurt. Nee, uh, nou ja, kijk, uh, er, zijn, er zijn diverse oorzaken. Uh, dat noemen we dan de, de vier H's, vier T's, noemen we dat. Um, uh, kijk, als iemand uh, in ons bijzijn collabbeert, dan uh, weten we vaak... Heerzien, uh, elkaar, sorry, zijn Allemaal vaktermen. Ja, ja, ja, als <laughs> iemand in ons bijzijn uh, in elkaar zakt, ja. dan weten we natuurlijk, dan zijn we erbij. Um, maar als wij iemand natuurlijk aantreffen op straat bijvoorbeeld um, uh, of, of thuis, dan uh, kan onderkoeling een, een oorzaak zijn. Nee. Als de lichaamstemperatuur te laag wordt, uh, dan kun je hartritmestoornissen krijgen, waardoor je een, uh, een hartstilstand kunt krijgen. Um, uh, een, een hypo, dus een diabeet met een te laag bloedsuiker, als dat maar te lang duurt, dan krijg je een hartstilstand. Um, is dat zo? Dat weet ik allemaal niet. Ja, ja, mensen met diabetes, als die een, een hypo hebben, dan, uh, ja, dan stopt het lichaam op een gegeven moment. Uh, want je lichaam heeft glucose nodig om te kunnen functioneren. Ja. En als dat er niet is, dan, uh, dan houdt het op een gegeven moment op. En uh, dus ook het hart. Uh, ja en Zo zijn er natuurlijk ook traumatische oorzaken. Hè, als je gevallen bent, uh, als je een, een, een embolie hebt. Hè, dat kan natuurlijk zowel in je longen zijn, maar het kan ook, ook in je hart zijn. Dat noemen ze dan een ruiterembolie. Dus, dus er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor je je hart stopt. Uh, en we proberen aan de hand van controles, metingen. Uh, dus bloedsuiker kunnen we natuurlijk meten. Want we kunnen gewoon suiker uit het bloed halen op dat moment. Uh, kunnen we bepaalde dingen alvast uitsluiten... Uh, en behandelen. En ja. uh, niet alles. Dus uh, als we het we niet weten, maar we zien bijvoorbeeld dat het hart nog wel iets van activiteit heeft... dan is vaak de keuze om gewoon zo snel mogelijk al reanimerend naar het ziekenhuis te gaan. En dan kunnen ze in het ziekenhuis uh, foto's scans en allerlei dingen doen. Ja. Uh, wat mag jij nou, uh, want je bent ambulancechauffeur... Wat mag jij nou... Uh, want ik hoor ook een hoop verpleegkundige uh, taken voorbij komen. Mm -hmm. wat, wat mag jij nou als ambulancechauffeur ook doen? zeg maar, Behalve dat je chauffeur bent op zijn auto. Nou, in principe is de ambulancechauffeur uh, in de basis verantwoordelijk... voor het transport en alles daaromheen. En de logistiek daaromheen. En uh, ter plaatse assisteert de ambulancechauffeur... de verpleegkundige bij de handelingen. Dus de verpleegkundige is degene die de handelingen doet. Dus die prikt het infuus. Die dient de medicatie daadwerkelijk toe. Maar de chauffeur... die Maakt het klaar. Die trekt de medicatie op uit de ampullen en die zorgt dat het allemaal klaar ligt. Uh -huh. ja. uh, uh, uh, het feit dus dat jij uh, mag assisteren, maar misschien ook wel zelf wil doen, uh -huh. dat maakt of dat heeft gemaakt dat jij verpleegkundige bent gaan uh, studeren. Ja, en, uh, en ook het stukje, um, uh, we stellen natuurlijk op de ambulance nooit een diagnose. Wij stellen altijd een werkdiagnose. Want wij zijn geen artsen, dus wij mogen geen diagnose stellen op de ambulance. Dus wij uh, hebben een verdenking wat er aan de hand is. En daardoor gaan wij een bepaald protocol uh, afhandelen. En dan eventueel wel of niet naar het ziekenhuis. Um, hebben jullie dan contact met het ziekenhuis op dat moment in de ambulance? Uh, dat, dat verschilt. Um, uh, kijk, uh, bijvoorbeeld um, een patiënt met een hypo, die ik net al aankaart. Als hij een laag bloedsuiker heeft, dan kunnen wij heel simpel gewoon een infuus prikken. En wat glucose geven. Totdat het bloedsuiker weer op peil is. En in principe, als iemand een bekend diabetes... is en, uh, en een keer een foutje heeft gemaakt... bijvoorbeeld met de insuline, iets te veel insuline genomen... bijvoorbeeld, dan kunnen we iemand gewoon veilig thuis laten. Ja. Dan hoeft hij niet naar het ziekenhuis. Ja. Um, maar als er bijvoorbeeld hele heftige dingen zijn... waar wij de oorzaak niet van weten... dus iemand is heel benauwd... Um, de, wat het meeste voorkomt op de ambulance is pijn op de borst. Hè, de, de, de verdenking dat mensen denken dat ze een hartaanval hebben. Dat komt het, het meeste voor... Denk ik toch wel. Um, ja, dan willen we nog wel eens als het verhaal um, niet echt past, pijn infarct en we zien ook niks op het hartfilmpje, maar iemand heeft toch die pijn. Dan willen we nog wel eens bellen met de cardioloog bijvoorbeeld om nou ja, te, om te ja, vragen ja. van goh kijk we eens mee naar het hartfilmpje kunnen we het hartfilmpje ja. ook op afstand uh, laten meekijken. Maar jullie waarschuwen tegelijkertijd al waar de, het ziekenhuis waar zo iemand naartoe gaat natuurlijk hè? Ja. de hartbewaking natuurlijk. Ja ja ja. Dan... Um, in ja. principe de spoedeisende hulpen hoeven niet uh, dat verschilt heel erg per regio want het is al natuurlijk fantastisch eentonig geregeld in Nederland. Elke regio heeft zijn eigen regeltjes en elk mm. ziekenhuis heeft zijn eigen beleid. Dus het ene ziekenhuis wil graag gebeld worden van tevoren. Ja. Het andere ziekenhuis zegt van ja uh, kom maar gewoon. Kom maar. Ja. En kijk eerst maar, er is een portaal op internet... kijk eerst maar of we vol liggen of niet. En als het uh, niet zo is, kom maar gewoon langs. Ja. Uh, maar bij alles waar uh, directe behandeling nodig is... dus uh, als zodra draai door de voordeur loopt en er is meteen iets nodig... dan bellen we altijd ja. inderdaad. Ja, ja. Uh, ja we, we hebben een hoop uh, onderwerpen... Uh, als het om jouw persoontje gaat waar we over kunnen praten. Uh, ten aanzien van het ambulancewerk... Uh, wil je echt iets kwijt nog aan de luisteraars? Dat is van het grootste belang als u... Uh, te maken krijgen met een plotselinge uh, trauma. Laat ik het maar zo zeggen. Nou, wat, wat ik wel belangrijk vind om te zeggen is um, uh, ten aanzien van het bellen van 112. Hè, we zien wel dat de zelfredzaamheid in Nederland uh, toch wel een beetje achteruit gaat. Mensen bellen heel snel voor hele kleine dingen, ook al 112. Um, en wat ik dan altijd zeg tegen de mensen is: als je nou twijfelt of het iets is voor 112, bel gewoon de huisartsenpost. Want stel dat de, de mevrouw of meneer aan de telefoon bij de huisarts denkt: er is een ambulance nodig, dan kan ook die persoon altijd nog een ambulance sturen. Dus niet dat alleen 112 dat kan, maar dat kan de huisarts zelf ook maar nog. Maar ik denk dat het ook komt omdat de huisartsenposten vaak niet goed bereikbaar zijn. Dat mensen ja. dan 112 bellen. Ja, ja, denk ik hoor. Dat, dat zou zomaar kunnen. Mm. Um, maar je ziet toch dat um, uh, ik merk toch dat wij als ambulancepersoneel uh, heel vaak op meldingen rijden waar uh, geen ambulance eigenlijk, dat eigenlijk geen ambulancewerk is. Um, en ik denk dan altijd maar zo, op het moment dat er een spoedambulance bij iemand staat die pijn aan zijn enkel heeft, ja. hoe vervelend en pijnlijk ook is. En als hij gebroken is, is dat heel pijnlijk. Maar dat is niet voor de ambulance. Hè. De ambulance is echt voor levensbedreigende dingen. En al het andere, ja, als je een half uur of drie kwartier in de wacht moet staan bij de huisarts, is dat heel vervelend. Maar uh, uh, ja, het is toch belangrijk om je te beseffen dat iemand die echt een levensbedreigend iets heeft, wel altijd een ambulance moet kunnen krijgen. En dat dat niet kan op het moment dat jij belt voor je gebroken enkel. Nou is muziek een goede uh, therapie tegen angst. Dus Willem, ik, ik kijk naar jou. Nou. jawel. Wie kent hem niet? Ja, uh, zijn buurman heb ik wel gekend. Maar Christopher zelf, die was nooit thuis. He, dus nee, hij mee. zat dan weg. Hij zat er weg. weg met de boot. Met de boord. Wat ja, ja. je weg? De board. Sven, uh, jij ontwerpt ook posters. Uh, bijvoorbeeld voor de Forstin in, in uh, Hilversum. Ja, inmiddels niet meer hoor. Maar dat oh, heb ik oh, ook, maar dat heb we je, wel lang dat heb je wel. Ja. Uh, Maar doe je dat helemaal niet meer, het poster ontwerpt? Jawel hoor, jawel zeker. Ja. ja. Uh, uh, en dat, dat komt ook omdat je zelf ook uh, van alles te maken hebt met muziek. Uh, wij zijn vroeger, uh, toen jij nog een heel klein zwennetje was... Mm -hmm. zijn we drie keer bij Paul de Leeuwen op bezoek geweest. Je hebt daar uh, in de televisieprogramma live kunnen zingen met Cor Bakker. Ja. Die het nummer Geeft mij nu je angst niet kende, ja. weet je het nog? Ja, ja, <laughs> ja. Zeker. Uh, dat zingen, dat, uh, hoe vaak doe je dat in de maand nog? Uh, nou, dat verschilt een beetje. Ik, ik, laat ik zeggen, één keer gemiddeld in de maand... Of qua optreden bedoel ik. Van, opt ja, ja, ja, ja. Ja. En dat komt omdat je gewoon daar niet zoveel tijd meer voor hebt. Om... Niet zoveel tijd. En um, ja, dat eigenlijk. Ja. Ja. En, en, en, en ik, als ik echt commercieel muziek zou willen maken... dan moet ik dingen zingen die ik niet zo leuk vind om te zingen. Dus dan doe ik liever dingen die ik wel leuk vind... dan dat ik dat uh, doe. Wat vind jij bijvoorbeeld wel leuk om te zingen? Um, ja, nou ja, wat, uh, wat, wat ik leuk vind om te zingen is, is uh, een mengeltje van Engels en Nederlandstalig. Uh, en als ik dan kijk naar het Nederlandstalige repertoire, waar ik wel steeds meer naar begin te kijken, dan, dan kom ik toch gauw uit op een, op een gevoelig onderwerp. Maar dan kom ik al gauw uit bij een borsato bijvoorbeeld. Ja, ja. dat is natuurlijk geweldige muziek die hij uh, die, die in zijn uh, muzikale carrière uh... Uit heeft gebracht samen met John Eubank natuurlijk. Ja, en met een hele hoop uh, tekst- en liedjenschrijvers all over the world, want hij mm -hmm. uh, heeft ook een hoop uh, repertoire vanuit het buitenland geïmporteerd en met een goede tekst van John Eubank vervolgens. Uh, uh, jij gaat ons iets laten horen. Wat, wat, wat ga je zingen? Ja, uh, nou ja, ik, ik heb iets gekozen van Borsato. Uh, net wat je zegt. Uh, kijk, Borsato, ik zeg altijd... Borsato heeft het mogen vertolken. En, en daarom kleeft de muziek natuurlijk aan, aan zijn stem en zijn persoon. Uh, mm. Maar ik uh, wil niet ver, uh, vergeten dat de muziek natuurlijk... Uh, uh, geschreven is door een John Eubank bijvoorbeeld. Mm. En dat die ook de dupe is van, van het hele tafereel op dit moment. Weet je hoe het met, met John gaat eigenlijk? Heeft hij... Uh... Ik heb hem niet gesproken. Dus, nee, maar goed, uh, Maar uh, ja, jij zit natuurlijk in het wereldje. Je kent Marcia Simpson, dus ja. die heeft misschien ook wel contact met, met uh, dat soort... Uh... Nou, ik geloof best dat uh, Borsato niet de enige uh, klant is van, van John. Dus ik denk dat John ongetwijfeld voor andere mensen uh, genoeg werk heeft... Um, zijn eigen, dat, eigen dochter, onder andere. Zijn De eigen dochter, ook. ja. ja. ja, ja. ja. Um, dus ik denk dat, dat hij niet uh, werkeloos zal zijn op dit moment. Maar uh, goed, ja, um, het neemt niet weg dat natuurlijk. Uh, uh, hij op dit moment bewust niet in de media verschijnt. Omdat het natuurlijk het eerste wat mensen vragen. Hij wordt ermee geconfronteerd, natuurlijk, met, met het ge, ja, gedoe nou ja, rond Ze zijn, Marco, natuurlijk, ja. vrienden, hè? Ze zijn ja. natuurlijk vrienden. Ze zijn natuurlijk vrienden. Um, dus het is logisch dat mensen dan vragen hoe is het met Marco? Ja, en net voor, voor die calamiteiten rond Marco, had jij net zo'n prachtige teamansformatie? 11-mans-formatie elf, elf. Elf elf opgezet man. met de blazers en alles erop en eraan. Zeker. Een uh, uh, Borsato Experience Band. Ja, zo heette dat toen. Uh, die naam hebben we gezien, uh, de, de, de lading nog even aangepast naar Wit Licht. Dus dat heet nu Wit Licht Tribute. Oh, dat is heel erg, ja. Ja, ja, een Borzato Experience. Uh, even los van of het wel of niet waar is. En, en wat er gebeurd zou zijn. Uh, dat had natuurlijk een beetje een, een andere lading gekregen. Maar klopt, een Borsato Tribute Band. Ja, ja. een geweldige band met, uh, met blazers. Waar jij de arrangementen voor geschreven hebt? Nou, nee, nee, dat is niet helemaal waar. Nee, oh, nee, nee. Die heb je hebt uh, je niet goed ingelezen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ah, ah, de blazers, hij, moet, hij moet zelf nog wat kunnen vertellen ook. Ja. Nou. <laughs> nee, de blaasarrangementen zijn uh, natuurlijk al eens door iemand anders geschreven. Huh? Ik heb het niet bedacht. Maar um, zijn door Erik van der Heide, de trompetist, uh, in de band ook uiteindelijk op papier gezet. Uh, ik heb wel samen met de tennist uh, Niels Muller, heb ik um, de, de basisarrangementen uh, uitgewerkt. Ja, ja. dat dus we één keer kunnen optreden, net voordat het allemaal gebeurde met Marco. En dat ja, de... het uh, was drie dagen voordat het uitkwam inderdaad. Ja. Ja, en ja. dat was in de Meerpaal? Of in de nee, Duikers? dat heet nu tegenwoordig C. Punt. Het, C -punt? Dus, dus het oude um, uh, in Hoofddorp, de uh, Meersen, Schouwburg. De meeste stappen. Oh, ja, ja, ja, ja. Fantastisch. Uh, wat, gaan we, wat gaan we horen van je nu? Nou, ik ga een poging wagen om, uh, om dochters uh, van borsaten te zien. Alle papa's en mama's, ga lekker onderuit zitten en geniet van uh, Sven Duif met dochters. Zondagmorgen hoor ik een stem die heel zacht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 maar hoe groot ze ook mag zijn In mijn ogen blijft ze altijd klein En soms, wanneer ik mijn ogen sluit Lopen we samen op het strand Haar handje in de mijne En dan zet ze de tijd even stil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 zijn stem die haar zachtjes wakker maakt. Vandaag is je grote dag. En wat is ze mooi? En wat staat. De tijd haar goed Ik knip knipper mijn ogen En zie hoe haar hart Nu voorgoed van een ander is Maar waar ze ook mag zijn In mijn ogen blijft ze altijd klein In mijn ogen blijft ze hierbij Geweldig, ja, dat Dankjewel. kan je als, vader natuurlijk, als trotse vader natuurlijk niet anders zeggen. Maar ja, Sven, uh, repertoire wat jij ook helemaal op het lijf geschreven is. Hè? beetje. Um, nou, ik vind het een heel mooi repertoire, zeker. Ja ja. ja, ja. Kijk, ik heb geen dochter. Maar, um, um, maar ja, het, het is mooi repertoire. Ik vind altijd snel dat Nederlandstalig repertoire... Als, het, als je denkt aan de tekst, wordt al snel een beetje... Ik ben verliefd en uh, we gaan scheiden. Of we hebben ruzie of uh, tralala, we hebben een feestje. Ja. Maar toch de teksten van YouBank uh, van, van in dit geval, die, die hebben toch vaak vindt hij andere woorden om wel dat te beschrijven... maar dat dat toch dan taalkundig weer net even... Dat treed je wel eens op feesten en partijen... of dan noemen we het allemaal maar op... of mm -hmm. gezellige vriendenfeesten. Uh, dan ga je met een, een aantal muzikanten... uit die grote band van Borsato ga je op stap. Meestal wel. En, ja. en wat vind je nou zelf van het leukste om te zingen? Um, nou, ik vind juist leuk dat het een beetje van alles wat is. Kijk, we doen natuurlijk op de grote feesten en partijen... ook wel een beetje commercieel. Dus als iemand... Uh, ik ben dan wel... Kijk, ik ben niet het type wat graag liedjes als, uh, als een, een engelbewaarder zingt. Of een. Uh, of een uh, heb je die wel? Uh, nou ja, ik heb hem wel inderdaad, ja. Um, uh, maar vaak maak ik daar dan medley's van. Dus dan hoef ik van alles maar één coupletje en een refreintje te zingen. Ja. Uh, en dan komt het voor de mensen toch voorbij. En vaak is de spanningsboog van de meeste dronken mensen toch niet langer dan een couplet en een refrein. Dus wat dat betreft uh, komt het er ook wel goed Ik uit. had het wel leuk vinden, uh, uh, die medley die je dan doet van, de boys, van die boysband... En dat ja. je dan op de, op de knieën gaat voor een dame in de zaal. Ja, ja, dat komt wel eens voor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Ga je straks nee, nog een liedje doen? Uh, ik zal sowieso even kijken wat ik nog heb. Ja, ja. Uh, Willem, heb jij ook nog een stuk muziek? Want, uh... Ja, uh, ja, geen idee eigenlijk. Uh... Uh, of heb jij nog. Uh, je, doet, je doet ook websites. Uh, ja. Het is misschien toch ook nog wel even leuk, we mogen, we mogen officieel natuurlijk geen reclame maken, in, in nee. de, maar voor jou wel, want je hebt voor ons ook wat gedaan nou vanmorgen. Dus, ja. uh, uh, je, je hebt een eigen onderneming en je ontwerpt websites, uh -huh. posters hebben we net al gezegd, je, uh, je laat t-shirts uh, uh, er op een bijzondere manier uitzien toch? Uh, ik kan thuis uh, t-shirts bedrukken, ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Oh, dat kan je thuis doen. Dat kan ik gewoon thuis doen. Oké. Okay. Ja, okay. ja. Je bent ook nog, dat hebben we ook nog niet genoemd, maar je bent ook nog, uh, je hebt ook gevlogen in je in jouw, uh, carrière. Ja, ik ben ook nog stewardess geweest. Ja. <laughs> ja. ja. En, ik, en, ook, en, uh, ik ook. <laughs> ja. Ja, maar niet vliegend. Oh, niet vliegen op de grond. Ja. Uh, grond grondstewardess, Maar jouw uh, man. Uh, ja, die vloog. Ja. Die, die was uh, uh, piloot of? Hij was geen piloot, maar hij vloog wel. Ja. Ja, ja. ja. Uh, Oké. Okay. Uh, waarom zeg ik dat nou? Uh, dat weet ik niet. Nee. Is dat, ja, je je, je, je, je begint een beetje warrig te worden. Zie jij de draad uh, <laughs> daar, Willem? Want ik ben even de draad kwijt. Nou ja, kijk. Een beetje, uh, ik ga even kijken waar die draad ligt. Maar wat ik in ieder geval niet voor je doe, dat is bloemen komen. Mm. Is dat goed? <laughs> dus dan weet ik je dat is Een heel ja. ander verhaal. Ja. stukje muziek maar even nog. Zoals ik al zei. Oh ja. Nee, nee. Moet... Nee, nee. nee. Nee, hij mag nog even bekendmaken uh, hoe ze hem kunnen bereiken en wat zijn website ja, dat, er kan is. Oh, dat kan nog. zo ook nog. Oh ja. You When I come through the door at the end of the day. I You couldn't wait to love me. Used to hate to leave me. Now after loving me, let it now. Well, it's good for you, babe. You're feeling all right. Well, it just. You don't bring me flowers anymore. It used to be so natural Still. to talk about forever. Mm -hmm. But used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. baby. I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 Ja, nou ja, goed, je hebt in ieder geval geen bloemen gehad en dan weet je waarom. Ja, precies. <laughs> ja, ja. Uh, nou Sven, de, de eerste cd's die je maakte, uh, ik zei het hier net al even uh, toen de muziek draaide uh, tegen mijn collega's. Uh, was het repertoire uh, wat Jeroen Post met jou opgenomen uh, heeft? Jeroen Post was toen DJ bij TMF. Hè? VJ heette dat nog. VJ, ja. Ja. En er was Jeroen Nap, dat was de, de, de producer van het geheel. Die, ja. die, uh, en ik weet, we reden dan naar Meidrecht, dat was een studio. Ja. En dan was je zit daar, er nog steeds. Ja, en dan was je daar in de weer om, om, om een liedje op te nemen. Hè? Want ja. Jeroen Nap was heel perfectionistisch. Mm -hmm. Het moest allemaal heel, heel, heel strak to the point. Moest ja. het, uh, ja. Ja. En uh, een aantal liedjes, uh, waaronder Pijn en, en uh, dat duet met... Uh, met Charlotte Marsmeijer, ja. de dochter van Frank Marsmeijer. We gaan het niet over de vader hebben, want ja. daar hebben we in de media... al. Nee, ja, kijk, het is heel simpel. Dat, dat, dat vind ik wel bij Marsmeijer, om er wat korter over wat over te zeggen... Uh, die heeft zijn straf erkend uitgezeten... en die verdient nu wat mij betreft ook gewoon een kans... om dan gewoon weer aan het werk te gaan. Uh, ja, ja, dat is ook zo. Dat ja. is ook zo. Uh, maar daarna is jouw grote passie ontstaan voor Michael Bublé... In die periode, ja. ja en, en, toen, en, en toen heb jij ook een aantal CD'tjes zelf gemaakt. Met, ook op, met het kerstrepertoire. En, en, ja. Want doe je dat nog steeds als het kerst is dat je dan in jouw repertoire die uh, Michael Bouble liedjes zingt? Zeker, ja. Ik denk toch dat dat, dat hele kerstalbum van Bouble, dat dat uh, elk jaar, dat is een klassieker. Hè? Dat, uh, dat zijn de ja. evergreens ja. van de kerst, zeg maar. Ja, Sven zingt eigenlijk everything, maar dat gaat hij nu ook doen. En dat gaat hij dan doen in het jasje van Michael Boublé. Dus die hebben we te gast in de studio. Nou, wat Michael Boublé! Je bent een falling star. You're the getaway car, you're the light descend when I go too far You're the swimming pool on an August day You're every minute of my every day Well and you play it cool, but it's kinda cute Cause when you smile at me you know exactly what you do Baby don't pretend that you don't know it's true Cause you can see it when I look at you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 You're a wishing well and you lighted me up When you ring my bell you're a mystery You're from outer space You're every minute of my every day Well then I can't believe Well then I'm your man And I get to kiss you baby just because I can Whatever comes our way Oh we'll see it through Cause you know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 Het volgende stukje is wel leuk als jullie een beetje meezingen. Dus als jullie microfoontjes ook een beetje open kunnen. Het is gewoon la la la. Ik ben gewoon meezingen. Wim de muziek wel een beetje harder. So la la la la la la la la la la la la la la la la la la la And through these crazy lives, it's you, it's you You make me sing your every word Your every song, and your everything Your every song, and I sing along Cause you're my everything No, no, no, yeah. Er komt de la, la, la weer, jongens. Zo, la, la, la, la. La, la, la. la, la, la. La, la, la, la. La, la, la, la. Nou, hij heeft zelfs nog een hond meegezongen. Ja, dat was een Ja, Everything Michael Bublé. Ja. Nou Sven, uh, we zijn net vergeten, dus dat moet je nog even noemen. Even je website, en uh, de, waar, waar mensen jou kunnen, uh, een beetje kunnen volgen op het internet. Ja, uh, nou mensen kunnen uh, naar duifmedia.nl, en dat is met lange I en dubbele F. Dus duifmedia.nl, daar kunnen ze mij volgen ten aanzien van al het uh, ontwerp en dingen wat ik doe. En natuurlijk gewoon op mijn socials, dus Sven Davis is mijn artiestenaam. Daar kunnen mensen mij volgen op Instagram. Davis is gewoon D-A-V-I-S. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, nog even uh, de, de, de BG Tribute, tribute Band. Wat, wat vind je ervan? Een hele goede band. Ja, heel tof dat ze gewonnen hebben. En uh, terecht, hè? Je hebt dan over die tribute, dat programma op ja, SBS dat is natuurlijk. Heel leuk. Ja, uh, nee, een hele goede band. La, Zeker. Laat, kan je de mensen nog even laten horen hoe dat klinkt, dat valse uh, band? Vals <laughs> ja klinkt het een beetje, ja. ja, ja. Nee, dat is ook zeker een repertoire wat ik heel leuk vind om te zingen. Dus uh, mocht de zanger ooit ziek zijn, mogen ze me zeker bellen. Ja, want ja. je hebt, je hebt uh, een beetje jouw guilty pleasure, toch? Ja, ik vind sowieso uh, een hele hoop muziek uit, uh, uit de jaren uh, 60, 70, 80. Een beetje de oude disco-tijd en uh, de power tijd Dat vind ik een hele leuke muziek. En de beatjes specifiek, ja, ik, ik, ik uh, ja. draai ze regelmatig. Ja, voor ja. de luisteraars misschien ook nog even leuk om te weten... dat Sven vroeger, toen hij nog een kleiner mannetje was... en zelf nog niet zong eigenlijk... dan stond hij bij de Ruud Band... Als wij, optraden, als wij optraden in Beverwijk, bijvoorbeeld tijdens eh, Space Week, stond hij op het podium met de microfoon... stond hij gewoon te playbacken. Echt waar, ja. Ja, zonder geluid verder <tie> van zijn eigen stem dan. Ja. Maar hij was toen al helemaal bezeten helemaal van, van, van muziek. En, van, en weet je ook nog het liedje? Nee, dat weet, ik dat weet je niet. Dat weet je weer. Nee, ik dacht, ik doe toch nog even een kleine dementietest tijdens de uitzending. Maar we gaan, we gaan het zo nog even verder, verder over hebben. Dat was Jimmy van Boudewijn de Groot. Oh ja! ja. De, het bord voor de kop van de zakenman. Oh, dat lief. Ja. Ja, ja, ja, ja, Nou, we hebben niet zo gek lang meer. Ik zie je uh, zeven minuten nog. Maar ik nou, mag hebben... toch hopen dat je het nog even hebt, toch? Ja, nou, ja. maar voor deze uitzending bedoel nou, ik. heb ja, nu een okay. ambulancechauffeur in de buurt, dus ja. nee, precies. <laughs> Stukje muziek maar weer. Ja.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 Can't forget all your troubles Forget all your cares So go down! We can't forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you. Ja, met Julia Clark in downtown gaan we richting de klok van 12 meer. Niet zonder uh, iedereen in verschil. Fatsoenlijk goede dag te hebben gezegd. Ja, het uh, was fantastisch, Sven, dankjewel uh, dat je hier uh, ons alles verteld hebt over jouw uh, ambulancewerk. Geen probleem. En, uh, ja, uh, en je zangkunst hebt vertoond. Merci. Ja. Uh, zijn wij nog wat vergeten te vragen wat jij toch uh, nog even kwijt wil op de radio? Nee, uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Ik denk dat we alles wel behandeld hebben. Ja, ja. Hey, ten aanzien van. Uh, want mijn collega hier, die, uh, die voorziet ons altijd van uh, heerlijke muziek uh, tijdens, de, tijdens onze programma's, zeg maar. Ik dacht dat je zou zeggen tijdens ons werk, maar. Uh... <laughs> nee. Uh, ja. um, want als je dat nou afzet uh, de jaren 60, 70, 80 muziek tegenover het repertoire... wat nou op de markt komt, wat, wat, vind, wat vind jij daarvan? Nou, ik, ik, heb, ik heb altijd gezegd. Uh, muziek mag. Uh, kijk, er wordt natuurlijk een hele hoop door computers gemaakt tegenwoordig. Uh, qua muziek. En dat, er zitten hoop leuke dingen bij. Maar ik voor mij persoonlijk, ik vind muziek muziek als het met muzikanten gemaakt is en met instrumenten gemaakt uh, wordt. Ja. En, en daar mogen wel invloeden van computers bij zijn. Maar ja, ik vind toch: het leeft meer als er echt een drummer achter me zit. Uh. Dan een computer. Dank u. Ja. Gewoon, ja. Ja. Ja. Dat vind ik ook. Ja, ja, ja. toch? Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, uh, dank voor je komst natuurlijk. En ja. uh, Gerry, jij weer dank voor uh, jouw uh, inbreng met de interviews en alles wat niet meer ja. is. En, ja. en voor de ja, koffie, koffie en de heerlijke <laughs> tractatie erbij. Dat zien de luisteraars niet. Nou, misschien wel als ze we via de camera, uh, via de webcam, zien ze we, we ons. Ik heb al drie keer een berichtje gekregen, ja. gekregen van mensen die zeiden van. Ja. Dat er zoveel koekjes in dat potje van Duifke. Ja. <laughs> ik verwacht eigenlijk volgende Ik had wel gemist uh, van daar is de koffie. Dat Dat, dat, dat, komt nog dat is niet. al geweest. Nou, dat dan maken, we, dan we, dan maken geweest. wij een jingle pack. Oh, dan we maken wij een jingle Ja. ja. <laughs> ja. ja. Maar goed, over 14 a zijn wij er weer. De 22e is dat. En uh, dan, ja. uh, dan, uh, ja, dan zien we wel wat weer. Hebben we weer nieuwe gasten? Ja. Ga helemaal we in. Nieuwe rondes. Nieuwe nieuwe, Londen, nieuwe prijzen. We wensen <laughs> u allemaal luisteraars een fantastisch Mooi weekend. Ja. Het ziet er nu heerlijk zonnig uit. Ik hoop dat het hele weekend zo is wat je uitzendt. Ik weet het niet, maar volgens mij wel. Ja. Ik ben op de fiets ook, ja. ook nu. Dat mee je. Het is niet te geloven. Ja. Ja, ja. Oh, heel goed. Mensen, bedankt. Hoi.